Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De honderden burgerdoden in de Oekraïnse plaats Buccia maken wereldwijd veel los. Op schokkende beelden is te zien hoe gewone mensen dood op straat liggen. Van sommige slachtoffers zijn de handen op de rug gebonden. Anderen hebben nog een boodschappentas in de hand. Kort voor het Russische vertrek uit de stad zijn meer dan 300 inwoners vermoord. Onder andere D66-leider Jan Paternotte is geschokt. Ja, ik zag de beelden vanochtend. Het is echt een ongelofelijke vreedheid dat de Russen op hun terugtocht, dat ze nog even, vooral mannen lijkt, het executeren. Gewoon mensen die geen wapens hebben, die burgers zijn, uit hun huis slepen en executeren. Dat zijn oorlogsmisdaden. Van meerdere kanten wordt gesproken van oorlogsmisdaden die onderzocht moeten worden. Sommige landen willen strengere sancties tegen Rusland. De Taliban hebben alle drugshandel en productie in Afghanistan verboden. Er mag geen opiumpapaver of cannabis meer worden geteeld. Velden worden vernietigd en mensen die het toch telen worden gestraft. Afghanistan was vorig jaar de grootste leverancier van alle illegale heroïne. Viruswaarheid-voorman Willem Engel is weer opgepakt. Hij wordt verdacht van opruiing, zat eerder twee weken in voorarrest... maar kwam vrij op voorwaarde dat hij niets meer op social media zou posten. Volgens OM heeft hij zich er niet aan gehouden. Wat hij precies heeft gedaan weten we niet. En ben je vandaag lekker weg in eigen land, dan hoop ik maar dat je de auto of de bus gepakt hebt. Want sinds lunchtijd staan alle NS-treinen stil. Deze reizigers zijn gestrand in Lelystad. Ik zat in de trein en ze, ze, riepen, ze, ze zeiden dat ja, er is technische storm we blijven hier stilstaan. En toen uh, kreeg ik te horen dat er tot vijf uur geen treinen reden. Dus uh, ja, dan moet je maar mee doen. Waar moet u naartoe? Uh, Amsterdam Lelylaan. Ja. En dat is een probleem? Dat is zeker een probleem. Niks rijdt op dit moment. Het is dus, een en, onbekaart, ze zeggen tot vijf uur. Ja, dat zeggen ze, maar NS weet nog niet precies wanneer de boel weer gaat rijden. Treinen van regionale vervoerders, zoals Connection of Arriva, rijden nog wel. Het weer, wolken, valt ook wat regen vandaag. Heel af en toe piept de zon tussendoor en het is een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 verliefd Op het schoolplein voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer. Zandvoort. Zandvoort. Oh, oh, oh, oh, oh. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land to sea, but as long as you are with me, there's no I'd rather be. I would away forever, exalt. baby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 Peck thuis tegen Ahead Eagles tot in de, midden, de 90ste minuut 0-0. Einds toch 0 tegen 1. En dan uh, de andere wedstrijden die, uh, van half drie uh, die zijn gestart. Sparta-Rotterdam tegen SC Heerenveen. Daar staat er nog uh, 0 tegen 0. Ja, ondanks het feit dat Sparta een penalty kreeg weg, vanwege een hensbal van een verdedigen van SC Heerenveen... Wat het spel toch vijf minuten ophield. Want de VAR kwam er niet uit. Er moesten scheidsrechter erbij komen. Het gaf toch uiteindelijk wel een penalty.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 And a sweet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 Daarnaast hebben we nog de verzameling van geluidsdragers, bomschuiten en meer. En dat speelt zich allemaal af in het uh, Pub-Up Raadhuismuseum. En dat is geopend van vrijdag tot met zondag van half één tot half vijf. En de ingang is in de Haltestraat. De toegang bedraagt 3 euro en een museumkaart is gratis. Ook een uh, hartstikke mooi evenement uh, ook van het uh, Zandvoorts Museum is Kees de Muis voor Kinderen. Het is een speelzolder in het Zandvoorts Museum. Elke woensdag en zondag, dus zoals gezegd, van 11 tot 5 uur voor de kinderen gratis te bezoeken. En gezien het aantal aanmeldingen en binnenkomsten, is het een heel groot, groot succes. Kees de Muis voor de kinderen van woensdag tot en met zondag van 11 uur morgens tot 5 uur middags. Dan hebben we.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 Ook weer druk bezig geweest. En uh, al deze kunstwerken komen vanaf 1 mei in het Zandvoortse etalage te staan. Zodat er een heuse kunstroute ontstaat. Het is mooi om te zien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 You are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, right, sugar, sugar. You are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. This feeling too, I just can't believe it's true. Ah, sugar. kiss cookie.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 Twee iets achter elkaar, als eerste uit de jaren 60, die Association en Winnie. daar weer achteraan. Uh, ja, het lijkt een beetje op uh, chic chic chic chic. He? Daar heeft ze de ook van deze uh, Pete uh, Evans. Je de love like this. Het tweede uur van Zandvoort op zondag gaan we altijd de regio in. Ben benieuwd waar we nou heen gaan.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 Oké, okay, nou daar. Uh, Ik mooie... ga naar de website van Arie van den Hout, want er staan ongetwijfeld foto's op die hij die de ochtend gemaakt heeft. Uh, en er zijn mooie plaatjes bij. Zeker, een mooi pak uh, sneeuw daar uh, wat gefotografeerd is. Dank aan uh, NA News voor uh, deze reportage. Lag geen sneeuw onder de brug. Nee, dan lag wat anders.